ZFM, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een file in onze regio op de A10 Knoop het Koenplein richting Knoop het Amstel. Tussen Oostdorp en Amsterdam het hier kleine 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Ja, ja, ja.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 Zandvoort, heeft, Zandvoort het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met nu. nu. Goedemorgen Zandvoort. Lights, well I've followed in their footsteps ever since. I've just been trying to get back home. Yeah.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 Hans Botman doet de redactie. Die zou oliebollen komen uitdelen, maar die is ziek. Dus ach, wetenschap, Hans. Ach, wat een pech. En, uh... Ja, ook uh, namens mij beterschap. En ja. jammer van die oliebollen. Dus, ja, mocht, iemand zich, dus mocht iemand zich nog roepen voelen om wat oliebollen <laughs> langs te komen. Ik had toch een U ingesteld. uiteraard hè? van hartelijk welkom. Oh, Daar zit ah, op een Ja. <laughs> Waar gaan we het over hebben? Nou, wij starten zo uiteraard met de trekking van de grote loterij. We hebben hier de heren Bluis...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 Uh, en hij, ziet, hij ligt hier heel tevreden te kijken wat er gebeurt. En houdt alles scherp in de gaten. Ja. Tibbe is zijn naam overigens. Goed, heren. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen, Goedemorgen. Ben. Goedemorgen David. Uh. Wederom een uh, trekking van de overzet lotenactie, zoals we dat sinds jaar en dag al uh, organiseren in het Zandvotsen. Niet alleen in het centrum, maar ook in Noord. En uh, 15.000 loten op één pakje na van 500 die nog... Uh,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 hebben wij notaris uh, Molenburg bereid gevonden... om de hoofdprijzen te trekken. Ik ben, ik ben en dat zijn genoemd, er zeven in totaal. Ik heb veel genoemd in mijn leven, maar notaris nog, nog <laughs> uh, Nou, Peter, brandlos. Uh, ja, ik ga losbransen. Ik uh, ga je vertellen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 Mijn hey, vrouw hey. heeft ook niet gewonnen. Ik weet het meisjesnaam, <laughs> ik weet haar adres... ik weet alles van haar, behalve de pincode. Maar meneer daar kom ik ook nog wel achter. Meneer Bluis hij heeft loten ingeleverd van 2019. Ja, oh, jaar. Oh, dat, ja hij probeert ja, van alles. geld nog Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik ga voort met, ja. uh, met de trekking. ik dat heb dat ons dat, uh, Ja, maar we hebben een bolvol programma. Dus ja. uh. Daarom, daarom. Uh, een fles wijn wordt aangeboden door Hotel Hoogland... gewonnen door D. Venendaal. Een cadeaubon van 20 euro... Aangeboden door Bloemschierkunst Bluis. Gewonnen door M. Stobbelaar. Een kilo bobkaas. Is dat uh, alcoholvrije kaas? Verschermde oorsprong, Benavid. oorsprong oh, neemt u me nee, niet kwalijk, niet Tromp. Aangeboden door Kaashuis Tromp. Gewonnen door B. Stroobos. Een cadeaubon ter waarde van 15 euro. Aangeboden door Vlucht Gewonnen door J.J. Harder. Niet zachter, maar harder. Uh, Drie botermalse biefstukken. Aangeboden door Marcels Vers Theater. Gewonnen door mevrouw M. Baan van den Eik. Een cadeaubon van 25 euro. Aangeboden door de Zandvoortse Apotheek. Gewonnen door mevrouw L. Paap Reinders. Uh, de kaarshoek met een verrassingspakket. Dat is de kaarshoek in de Haltestraat, want er blijft geen feest met trol. Nee, zo is het. De waarde van 50 euro, aangeboden dus de kaarshoek in de Haltestraat, gewonnen door meneer of mevrouw J. Kok. Een pakket voor buitenvogels, aangeboden door Rio's dierspecialist, gewonnen door Petra Koeman. Een zwak oliebollen en appelvlappen, aangeboden door Oliebollenkraam Hariface, gewonnen door meneer of mevrouw M. Sas.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 of a line I don't think we'd find I will take all your time I will chew you I'll go through you I am Jackie down the line I don't think we'd find I will make your secrets mine I will hate you I'll will face you I am Jackie down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 En uiteindelijk zal de geschiedenis uitwijzen welke maatregelen allemaal wel en niet gewerkt hebben. Dat wordt allemaal heel nauwgezet geëvalueerd.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 En dat er dan iemand vraagt van waarom stem je dan tegen? En dat, dat is nu wel die discussie. Dat valt gewoon op. Ja, maar dat, wat ik zeg, we houdt een, een, een veel meer open debatcultuur. Ja. Ik hoop oprecht dat we dat zo kunnen houden. Dat hopen wij ook. Maar wij, dat, wij uh, uh, als, uh, met, met de politieke redactie wachten op de spannende items die hier komen gaan. En, en die gaan ongetwijfeld nog komen. Dus dat, en dan, uh, ja. dan kunnen we echt laten zien wat er gaat gebeuren. Ja, maar als de basis goed is, dan, dan moet er ja. ook een, een democratie dat goed aankunnen. En dan mag je ook gewoon... Ja.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 Eh, wat mij gewoon ontzettend opvalt is dat het niet alleen voor mensen van buiten Zandvoort heel aantrekkelijk is... maar ook heel veel Zandvoorters het hartstikke leuk vinden en ook ruim die evenementen eh, bezoeken. Uh, dus, eh, ja, en, en wat ik heel fijn vond was dat de eerste twee jaar hadden we natuurlijk... de eerste eh, zomer was, hadden we heel veel overlast, er, er, er, mede als gevolg van alle coronamaatregelen die er waren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 Nou, wanneer komt de eerste trein aan, tot de laatste trein weggaat? Kan er van alles gebeuren? Ja, nou in feite, er is een, een veiligheidsoverleg. Dat heet het afstemmingsoverleg. Dat vergadert om de twee uur van zes uur s ochtends tot twaalf uur avonds. Ben je erbij? Eh, daar ben ik af en toe bij. Maar ik word in principe meteen daarna bijgesproken over de voorzitter. Eh, en dan hebben we drie keer per dag een driehoek. Dus dat is de, de, de politiechefs, burgemeester eh, en het OM.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 Nou ja goed, ik, euh, wat, wat bedoel je, wat vind je van vuurwerk? Nou, um, Zandvoort mag het, Haarlem mag het niet. Er wordt in Haarlem heel veel gekocht. Zouden er in Zandvoort gaan afsteken? Nou ja goed, ik heb dat, dat natuurlijk uitgebreid met de politie overlegd. Die verwachten niet wat vu vuurwerk toerisme deze kant op. Ze dus zeggen we, nou, dat zal, dat zal zeer overzichtelijk en beperkt zijn. Dan krijgen we krijgen daar ook niet echt signalen over. Um, ik, ik, ik verwacht dat niet. Uh, en ik verwacht eerlijk gezegd dat er gewoon in Haarlem en Heemsteden. toch wel. En gewoon heel veel vuur. <laughs> want ik weet dat mijn collega burgemeesters. He, dit, dit, dit zijn initiatieven vanuit hun gemeenteraden. Ja. helemaal niet zo gelukkig zijn met, met dit verbod. Zolang er geen landelijk verbod is. dat lokaal wel invoeren. terwijl het gewoon verkocht mag worden. Ja, okay. ja, ja. Kijk, als, je, als, je, als je iets verbiedt. moet je het ook niet verkopen. Maar ja, dat is Dan, een, een hele lange. Dus, uh, discussie. Ja. Die gaat nu het land in, want de politie vindt er ook wat van. Uh, dank voor uh, de uitleg over het jaar.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 Together. Yeah.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 Ja, zo. nu de racerij. Ja, het is eigenlijk altijd een uh, jongensdroom van mij geweest... om, uh, om, uh, om ooit uh, op het ski uh, te mogen rijden in een uh, snelle auto. Ik, uh, ik woon vanaf uh, Kleijse van Adel in Zandvoort. En, uh, en als uh, jochie van 6,7 zaten we al uh, in de duinen bij de Tasmochten naar de Formule 1-auto's te kijken. en uh, Ik heb natuurlijk een, een lang verleden van sport met, met skiën uh, en, en golfen. En uh, sinds, uh, sinds vorig jaar uh, de racelicentie gehaald... Die, uh, heb ik cadeau gekregen van mijn, van mijn broer voor mijn verjaardag. En, uh, ja, en toen, uh, toen ging het eigenlijk helemaal, uh, helemaal los. Zo even, misschien eerst even terug naar je, naar je sportverleden. Want je hebt heel veel gedaan. En, um, nou, mensen die je kennen weten dat je één been mist. Ja, ik mis recht mijn rechterbeen. Uh, uh, dat ja, is vanaf, vanaf hoe oud? Vanaf mijn achtste jaar uh, mis mm -hmm. ik mijn rechterbeen. Ik heb kanker gehad, botkanker. En, uh, een beetje door geluk bij een ongeluk... Uh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 Maar vier Olympische Spelen, dat is, dat is heel veel. Dan, ja, ja. Dan ben je ook heel lang actief geweest. Nou, ik had een beetje mazel. want 92 en 94, die vielen naar oh, ja, elkaar, dat zeg maar. Er zat idee. geen vier ja, tussen, maar twee ja. Ja. Okay. Dus uh, ja, ik dus, heb al veel albefiel? gedaan. Oké, okay. ja. ja, leuk. Dus, uh... Lillehammer, Nagano en Salt Lake, 2004, okay. ja. Nou, Dat is mooi, dan heb je ook al veel van de wereld gezien. Ik heb wel, uh, mede dankzij de sport, uh, heel okay. veel van de wereld kunnen zien. Ja. En, en golven?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 Maar als, als ik dat bij jou zo uh, zie uh, en, en hoor wat je gedaan hebt, ben je natuurlijk straks binnen no time ook gewoon daar heel erg goed in. En, en je ja. iedereen naar huis. Althans, dat lijkt mij uh, wel pas in het plaatje wat ik, uh, wat ik een beetje heb. Nou, ik, ik, ik, ik doe niet mee om achteraan uh, te rijden. Nee, ja. dat is, uh, dat nee. is wel uh, de laatste race uh, die we gereden hebben. Dat was in, uh, in oktober op het circuit hier op Zandvoort.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 Ja, dan is het wel even lastig. Dan hoor je <laughs> waarschijnlijk drie keer piepen over de boordradio. Ja, je, ja. je had het net over het feit dat je uh, als, als kleine jongen al uh, naar het circuit toeging. Uh, hoe is het dan voor je om echt thuis ja, te dat racen? Ja, dat is natuurlijk geweldig. Ik, ik, ik heb tot, tot voor twee jaar geleden nog nooit op het circuit gereden zelf.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 Nou ja, betekenis, het is, het is, uh, uh, je moet maar luisteren. Het is een prachtig nummer. Uh, ik heb haar gezien in het patronaat in Haarlem. Het was overigens een van de kortste optredens die ik ooit heb gezien. Ze ziet er fantastisch uit met uh, buiten. Is een beetje, ze wordt uh, ook wel de Grace Jones van de jazz genoemd. Maar uh, ze, ze trad nog geen uur op. Maar dat was een uur lang kippenvel, kan ik je vertellen. Dus Top. laat me horen. Tot my heart, burn my soul box of cinders five feet tall truth be I didn't it back.